...en zo via vernieuwing, hervorming en idealen op de Haagse politieke agenda zetten. De oprichters hopen voor de zomer minimaal een half miljoen euro in te zamelen. De Mexicaanse schrijver Carlos Fuentes is overleden. Hij werd 83 jaar. Fuentes geldt als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Latijns-Amerikaanse literatuur. Fuentes schreef meer dan 20 romans, waaronder De dood van Armillo Cruz en De kop van Hydra... In 1987 ontving hij de Cervantesprijs, de belangrijkste literaire onderscheiding van het Spaanse taalgebied. Al zijn boeken zijn vertaald in het Nederlands. Urbi Emanuelsson gaat niet met Oranje mee naar het EK in Polen en Oekraïne. Bondscoach Bert van Marwijk heeft zijn selectie teruggebracht tot 27 spelers. Andere afvallers zijn PSV'er Wijnaldum, Feyenoorder de Vrij en Valencia-verdediger Maduro. De definitieve selectie van Oranje moet uiterlijk 29 mei bij de UEFA bekend zijn.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 6.9 ZFM. ZFM. Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.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 CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Mag ik van moeder, van mijn moeder dus van mij. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Vrijdagmiddag tussen 3 and 5. The greatest hit van Europa. not to but word original. The In the Euro Breakdown of CFL, the countdown of the continent.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 Then we hit fame We be busy with you, We get insane